avond. Ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De vermoorde Britse politicus was voor een luchtaanval op Syrië. Volgens het Britse Openbaar Ministerie is dit de reden dat de man van 69 werd doodgestoken. Gebeurde vorige week in een kerk in een plaatsje ten oosten van Londen, daar was de politicus op werkbezoek. Zijn moord zorgde voor een boel geschrokken reacties in Engeland. Ook premier Johnson was aangedaan. Well, I think all our hearts are full of shock and sadness. Vandaag, uh, to the loss of David. De dader is een Britse man van 25 met Somalische afkomst. Volgens het Britse OM had hij een religieus motief en was hij lid van IS. Hij blijft voorlopig vastzitten. Drie mannen uit Alkmaar en omgeving zijn opgepakt omdat ze mee zouden hebben geholpen bij een nepgijzeling en beroving van een pakketbezorgster. De vrouw van 24 belde begin september de politie en zei dat ze was bedreigd en gegijzeld en dat haar bus was leeggeroofd. Na onderzoek bleek dit in scène te zijn gezet. De drie mannen die nu zijn opgepakt zouden de lading uit de bestelbus hebben gestolen. Dat waren tientallen keukenkranen van 2000 euro per stuk. Ongeveer 400 vluchtelingen kunnen vanaf volgende maand tijdelijk terecht in een oude hotelboot in Zaandam. De noodopvang is voor één jaar. Extra opvangplekken voor asielzoekers zijn momenteel hard nodig. Er was veel te doen over het overvolle centrum in Ter Apel. Gisteren zei demissionair staatssecretaris Broekers-Knol na een bezoek aan Ter Apel... dat honderden asielzoekers later deze week ergens anders terecht kunnen. En in Nederland zijn er ongeveer 175.000 mensen die stotteren. Dat is 1% van de bevolking. Edwin Wiggers stotterde zelf ook en merkte dat dat kon zorgen voor eenzaamheid. Veel stotteraars um, zijn ook eenzaam. Die houden het voor zichzelf, houden zich groot. Um, ik durfde tot mijn 18e eigenlijk er niet over te praten. Toch een heel ja, een schaamtegevoel, taboe ja. hangt erover. Um, dus dat was lastig. ja. Voor mensen die niet stotteren heeft hij ook een tip. Vraag aan iemand die stottert wat hij fijn vindt. Volgens hem wordt die vraag vaak vergeten. Terwijl het ervoor kan zorgen dat mensen zich op hun gemak voelen. Het weer. Vanavond neemt de wind iets af. Maar vannacht gaat het weer harder waaien. In het noorden vallen ook nog een paar buien. Morgen is het ook onstuimig met buien. Het wordt dan zo'n 11 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file bij de Koentunnel op de A10 Noord bij Amsterdam. Er is een rijstrook dicht en het verkeer moet nog rekenen op 20 minuten vertraging daar. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Ja, en ik moet even met het schaamrood op de kaken iets bekennen. Vorige week wel wat aangekondigd. Onder het gezegde van veel beloven, weinig geven, doet de gek in vreugde leven. Ja, moet ik toch iets rechtzetten? En dat doen we dan maar meteen. Het first. zijn tegenwoordig behoorlijk actief. Als ik het zo mag begrijpen. Want ja, het is natuurlijk wel heel erg opvallend. Dit was alweer van een tijdje uit. Headfirst met Cooper Boy. Dat doet het goed in de Indie-wereld. Met name ook bij Indie XL. Een hele groot station op internet. Daar wordt hij ook veelvuldig gedraaid. En dan hebben we het ook over bijvoorbeeld een andere Leidse band... Die ik vorige week nog aan de telefoon had, namelijk Rufus King. Want uh, die komen straks ook nog uh, voorbij met de single. Ja, en ik ben nog getipt door iemand uh, bij datzelfde Indie Excel. Uh, Konjo Vergeer, Nederklinker, zo uh, noemt hij zich. Is een presentator op de zondagmiddag tussen 2 en 5. Wat zeg ik tussen 12 en. Uh, nee, ik zeg het goed uh, tussen 12 en 3. Met een uh, lijst uh, waarin, uh, nou ja, eigenlijk een beetje de, de, de, de Indie van Nederland een beetje voorbij komt. En die had een tip. Die zei van, joh, uh, ja, daar heb ik hem mezelf mee. Hij ja, heeft wat uh, gevonden. En dat is een uh, band uitleiden, Leiden. BAF heet die band. En uh, ja, we hebben het uh, gewoon over het hoofd uh, gezien. Maar uh, dat is een EP die ze in juni hebben uitgebracht. Nou, die hoor je straks. Hoor je daar een van die tracks... Uh, die uh, ze volgens mij ook als single hebben uitgebracht. Die hoor je straks ook... hier in dit Alternative FM. We gaan straks uh, om half acht... praten met... Een van de leden van Totti De Meo. Hoe ik daar aangekomen ben, nou, dat hoor je straks wel. Um, dan om half negen gaan we praten met uh, Jacob D. Edward. Tweeledig. Want uh, er is een uh, cultuurverhaal uh, in uh, de gemeente Edam-Volendam. Wat moet je daar nou mee, zou je zeggen? Nou ja, mocht je niks te doen hebben, dan kan je altijd daar nog even kijken. Hij is degene die uh, dat uh, muzikaal vorm mag geven. En omdat hij toch afgelopen week de Waterlands uh, popprijs heeft uh, gewonnen... gaan we het ook daarover hebben. Want ja, uh, dan is het toch uh, twee vliegen in één klap. En in het laatste uur hebben we nog een uh, gesprek met Davy Knobel van uh, Light By The Sea. Want uh, die band die gaat morgen Only Death Make Icons uitbrengen. Dat is een album. En uh, daar uh, gaan we aandacht aan besteden. We hebben één track die we in ieder geval al weggeven. En de rest moet je zelf nog maar even invullen. Want er is ook nog een single die ze niet zo lang geleden hebben uitgebracht. Maar die hoor je dan na het gesprek. Uh, heb ik dan alles gezegd? Nou, blijf maar gewoon luisteren. Want er zit natuurlijk nog hier en daar zelfs nog een primeurtje in. En uh, bijvoorbeeld de nieuwe van Loep die hebben we vanavond hier al ja zeker dus uh, die hoor je straks uh, min of meer geen um, primeur maar hij is al uh, ergens uh, gedraaid geloof ik bij de Alkmaarse Radioomroep is Three Point Landing uh, officieel komt hij morgen uit maar ook vanavond hier te horen. Maar goed, de Alkmaars waren iets sneller. En dat komt omdat de Bente uiteindelijk ook uit Alkmaar komt. Um, dan hebben we Nederlandstalig werk. is ook heel erg interessant. En dat is bijvoorbeeld dit. Die zou je eigenlijk op de zondag moeten horen: Milou Mignon en Julia Schellekens. Milou en Juliet hebben dit uitgebracht. Ditjes, datjes. Bij een sigaret op het balkon. een monoloog over mijn moeders nieuwe vriend. Lijkt er iets te vormen in je mond? En voor ik erna kan vragen, wordt de soep al opgediend. Bij een glaasje wijn in het kozijn, raaskal ik wat over Franse dansen, de bouée. Je lijkt te ruiken dat ik iets verzwijg. Maar voor jij erna kan vragen, staat de tafel vol haché. Song and Dance band En het nummer wat eraf komstig is Is Little White Lies van Erik de Vries Een paar weken geleden had ik hem in de uitzending En nu draai ik hem Nog maar eens even een keertje Want anders ontsnapt hij aan de aandacht Daarvoor Milou en Juliet En het nummer dat heet Dikjes Datjes En dan gaan we het gewoon Eventjes met wat Rustige klanken doen Hans Botman Vond hem goed You all shut off. Even tussendoor, want ik moet uh, even iets uh, uithalen. Uh, Marcel Hulst uh, is een man die uh, we kennen van uh, bijvoorbeeld Maggie Brown. Maar hij is ook met Mountaineer bezig. En dit krijg ik gewoon heet van de naam binnen. En ik denk, ja, dan uh, ga ik hem ook gewoon uh, draaien. Lewis en Clark uh, dat zal, als het. Uh, en dan moet ik even uh, goed in het uh, bericht uh, kijken. Want. Uh, hij is van plan om dat uh, nog uit te gaan uh, brengen. En dat wil hij gaan doen. In ieder geval... Uh, boop, boop, boop, wat staat het in? Eventjes, uh, hij is uh, morgen te krijgen op Spotify. Maar je hoort hem nu al gewoon hier bij ons. Want dat, uh, zo uh, gaat het dan ook uh, wat dat betreft. Uh, en heel snel. Mountaineer! En Man Made War van het uh, album uh, Lewis and Clark... in uh, januari 2022, krijg ik hier nog uh, te horen... Uh, komt uh, dan het, uh, het hele uh, verhaal nog een keer uh, naar buiten. Uh, maar dit is al wat hij vooruit uh, gestuurd heeft. Dus dit is gewoon heet van de naald. Mountaineer dus! Van het album Lewis and Clark, wat in 2022 nog gaat verschijnen. Sense of reason, fail to understand, and always. Learn.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 Trick me like a booty call Hebben ze hun album gepresenteerd in het Patronaat Café. En dat heeft alles te maken omdat Daphne Holtland zelf uit Haarlem komt. En um, ja, ze wonen tegenwoordig weer in Amsterdam. Uh, dus gaat de band door voor Amsterdamse Band. En daarvoor hoorde je trouwens een uh, nummer van Mountaineer. En daarachter zit uh, Marcel Hulst. Die uh, is ook uh, een van de mensen die bijvoorbeeld uh, bij Maggie Brown uh, actief is. Uh, het nummer dat heet Made Man. En is afkomstig van een album wat in januari 2022 gaat verschijnen. En dat uh, album dat heet Lewis and Clark. Dan moet je niet denken aan Lewis Hamilton. Want uh, die heeft er helemaal niets. Maar dan ook helemaal niets mee te maken. Um, goed, um, afgelopen week uh, werd ik op een gegeven moment uh, uh, in de mailbox benaderd door een raadslid. Ik denk, wordt uh, alternatieve VM politiek? Nou, dat uh, is niet het geval. Uh, de man heet Karim El Ghebali. Maar die zei van, ja, ik heb uh, een paar muzikale vrienden. Uh, kun je er wat uh, mee? En ik zat dat even af te luisteren. En ik denk, ja, eigenlijk is dat best wel uh, geinig. En kunnen we dat ook wel gebruiken in alternatieve film. De band heet Totti De Meo. En uh, daarachter schuilen een uh, drietal heren. En ze komen uit uh, de buurt van Haarlem. Ook uh, hier uit de buurt dus. Uh, en ik heb ze ook aan de telefoon. Goedenavond heren. Goedenavond. goedenavond. <laughs> Thomas en Boudewijn. Zeg ik het goed zo of niet? Ja, ja, en is helemaal goed. Ja, en, ja, Luca, niet... Luca is er van je bij, die komt later. Ja, oké. Okay. Niet door elkaar aan praten, want uh, anders dan, uh, is er geen taal meer aan vast uh, te knopen. Maar ik uh, vind het uh, wel erg leuk. Uh, want jullie hebben uh, drie nummers, um, uh, die heb ik uh, gezien. Maar um, vandaag is er één single uitgekomen. Begin even bij jou, uh, Thomas. Uh, want uh, wat is Totti De Meo precies? Nou, uh, Tot in de Meio is een uh, bandje. We hebben eigenlijk uh, alle drie samen gestudeerd. En we, hadden, uh, alle drie, we hebben nog steeds een uh, ja, hele grote liefde voor muziek. Mm -hmm. En toen uh, ja, zijn we eigenlijk besloten om werk uh, muziek te gaan maken. En uh, zo doen we. Ja. Nou zeg jij, uh, Thomas, dat Boudewijn het mastermind uh, van de band is. Uh, waarom ben jij het mastermind, uh, Boudewijn? Ja, ik weet niet uh, waar ik die eer aan te danken heb, maar... Uh... <laughs> Hey, Thomas, Thomas die is uh, meer echt de frontman, die, die danst zeg maar, met zijn soepele heupjes en uh, zijn spinnenbenen uh, altijd als Luca en ik zeg maar, de muziek, uh, het instrumentele gedeelte, zeg maar, het maken zijn. Uh -huh. En uh, Thomas uh, die schrijft uh, meer de onderwerpen en de teksten en misschien kan, uh, kun jij daar nog wat meer over vertellen? Ja, natuurlijk. Uh, dan hem we, we maar weer terug aan Thomas. Ha, Thomas. Ja, ik, ik pak hem weer op. <laughs> ja. Nee, ons nummertje wat we nu uh, uit hebben, dat heet te weinig. Ja. En uh, ik kan wel vertellen hoe het ontstaan is. Nou, vertel. Oké, okay, ga ik doen. Ja. ja, het was een keer in nou, een zolderkamers in Amsterdam, lag ik in bed, ik kon niet slapen. En toen uiteindelijk had ik dat uh, eerste coupletje geschreven, als een soort van gedichtje. En toen nee. ging ik naar doen, en toen zei ik van ja, ik heb wat geschreven. en hij, nee, wat leuk, wat leuk. En toen uh, hebben we het eigenlijk op muziek gezet. Ja. En dat was eigenlijk, uh, een jaar geleden iets langer, net in coronatijd. En toen uh, hebben we een heel leuk ateliertje. In Haarlem wel, hebben we het uh, op muziek gezet en uh, daar is eigenlijk deze tune die uh, vanavond uitkomt komt, uit ontstaan. Mm. En uh, ja, het begint eigenlijk met uh, te, weinige noten, te weinig genoten, te weinig geneukt, te weinig topen, te weinig gekreund. <laughs> ja. ja. ja. Uh, er zitten, uh, uh, jullie uh, jullie uh, maken er ook geen geheim van, hè? Het is dus ook uh, gelijk uh, boempads uh, aanpakken en uh, geen gelul. Dat, dat is ja, het. Uh, leuk is wel leuk inderdaad om lekker met de deur in huis te vallen. En, <Gelach> ja. Houden jullie... Uh, ja, uh, vraag ik toch maar even weer aan Boudewijn. Uh, houden jullie van halve maatregelen? Uh, van halve corona regelen houden we ook niet. Nee? Maar, uh, nee, we houden, we houden wel heel erg van een soort van... Um, het gewoon een beetje doen op onze manier. En dat houdt dan ook een beetje in dat we het vooral heel leuk vinden... ook om dingen te schrijven en te maken die uh, vrienden zeg maar, van ons ook leuk vinden mm -hmm. te luisteren. Dus niet soort van halfgebakken uh, sing songwriter muziekjes... Met, uh, met gevoelige dingetjes, zeg maar. Mm. Uh, dus het is eigenlijk een beetje, uh, een beetje de boel op de hak nemen. Is dat het een beetje, uh, min of meer? Nou, het is denk ik, is denk ik meer gewoon gezonde combinatie van toch een beetje uh, hak nemen, maar ook wel eerlijk zijn over waar je mee zit en dat soort dingen ja, ja. En, uh, maar vind, vind je het een beetje een coronatune, uh, ja of niet? Nou ja, ik, ik, ik, ik, ik weet het niet maar goed, ik, ik heb de single een beetje gehoord maar <laughs> uh, ik, ik vind trouwens ook, uh, ga ik weer terug even naar Thomas uh, ja, die Totti De Meo, dat is, dat is uh, dan uh, een beetje een Italiaanse naam maar dat, dat Italiaans, dat zit wel uh, in die muziek verstopt bewust voor gekozen of oh, wat leuk, maar hoe, uh, hoe heb jij dan dat, dat. Ja, weet ik niet. Ik, ik bedoel, er zit, er zit een beetje zo'n. Uh, zo ja, typisch zo'n elektronische Italiaanse lach zit erin, vind ik. Ja, ja, ja. Klopt, ja. weet je dat? Uh, Pino Danjo. Uh, ja, dat, dat idee. Ja, ja, ja. Makkwale ideeën. Maar dat is wel heel uh, lang geleden, hoor. Heb jij in de Italiaanse discotheek gestaan in die jaren 80, nee Nee, nee, nee. Wel, uh, wel makkwale ideeën wel gedraaid, hoor. Op uh, huiskamerfeestjes en de klassenavonden. Dus, uh, maar kijk. Ik ben inmiddels deze week ook 55 geworden. Dus uh, dat zou je niet zeggen, maar goed. Respectabel. zo. Ja, ja, goed. Maar het uh, verschil moeten zijn hier. dus dat is mooi. <laughs> maar goed. Uh, maar dat, uh, dat haalde ik er wel een beetje uit. Ik denk, uh, en dan gewoon een, uh, gewoon een strakke Nederlandse tekst eroverheen. Uh, er en ik denk, ja, dat, uh, dan, uh, dat is wel even iets bijzonders, vind ik. Ja, precies. Een beetje bijzonder. Uh, bijzonder... Ja, daar, doen we, daar doen we het ook wel voor. Ja? Ja, ja het is een ja, is uh, nog, uh, aansie, hybride is het. Ja, uh, goed. Jullie hebben dus nu drie nummers uit. Waarvan deze dus nu uh, uh, als dit voorstel... Is, uh, de, dit is de eerste. En dan over een paar weken komen de andere twee. En dan uh, ja allemaal één keer doorheen dan luisteren. Ja, maar komt, er komt nog wel meer aan. Dus dit is een voorbode ja. van, van, nog, uh, van iets van een EP of wat dan ook? Ja, zeker. Er komt een EP'tje aan. Dus uh, dat is een paar weken. Ik eerst het singeltje en dan... Uh, maar super lief uh, ja, dat je ons op Zand uh, voor de Verreertjes. Uh, ga je ons nog draaien? Of niet? Ja, ik hey, ga jullie draaien. Want ik, ik, ik, heb, ik heb te weinig. Uh, na dit gesprek gaan we te weinig draaien. Nee. Nee, is... Je komt er niet zo makkelijk mee weg, uh, vriend. Nee, ja, dat vinden wij wel helemaal leuk. Hoor. <laughs> ja, nee, maar, uh, maar goed. Uh, maar is, uh, uh, toch weer even terug naar die single, jongens. Want, uh, want dan het even gekheid op een stokje. Maar. Uh, uh, hebben jullie er al wat reacties uh, op gekregen? Of waren wij gewoon... Uh, nou ja, dankzij de heer Karim Algebali uh, Redelijk snel met dit uh, verhaal. Ja, je hebt wel. Uh, de primeur eigenlijk vanavond. Oh, nou. Maar jullie, maken jullie er ook een beetje werk van? Uh, door die single een beetje onder de aandacht te, te brengen? Is hij bijvoorbeeld ja. ook te krijgen... Op, uh, of te horen op Spotify? Of weet ik wel waar op uh, welke zeker, kanaaldienst? Zeker, zeker. Hij staat uiteraard op Spotify, iTunes... Uh, Soundcloud en YouTube. En morgen uh, komt er ook een uh, videoclip uh, bij mm. uit. Die is uh, geschoten door een uh, hele goede, misschien nog gratis, uh, vriend van ons, Jesse. Ja. En uh, uh, die hebben we ook opgenomen in datzelfde atelier als waar we uh, zeg maar de muziek hebben uitgewerkt. En daar hebben we ook uh, meerdere weekenden op uh, met z'n drie op één matras geslapen. Ja. Dat vond ik op zich wel een mooi. Uh, Symboliek om daar nou ook de clip op te nemen. Dus die zullen je ook nog even sturen. Ja, misschien wel leuk om erbij te zeggen dat het een soort beetje onze, onze versie is van hoe de lockdown eruit zag. Een beetje, ja. een twaalf, beetje te weinig eigenlijk ook, of niet? Een beetje te weinig eigenlijk. <tacht> <preferencesounding> ja, dat is weinig alles, hè? Ee, je, een beetje whisky drinken, een beetje. Ja. Afdragen, en en, en, dat, en is het geld om een, ga je gewoon met z'n drie ergens op een ene of andere madras slapen en weet ik allemaal wat. Dat soort slavenkult, uh, of niet? Ja, dat, dat... Dat is, dat is wat wij deden in de lockdown. <laughs> uh, ik, ik hoor het al. Um, Zullen we hem dan maar laten horen, jongens, of niet? Ja, dat zou cool. goed zijn. Dat zou ja. zijn. Goed, uh, hier is uh, Totti De Meo met het nummer te weinig. te weinig genoeg, te weinig gezopen, te weinig gekruid, het glas leeg gedronken, nooit was het genoeg, te weinig vertrouwen van al die vrouwen, te weinig geshowen, te weinig steunt, te weinig open, te weinig geluwd, de stad gespeeld, de klokken verzet, de zon op ziek komen, maar toch alleen in bed, de spanning gevoeld. Maar half gehandeld, overgebleven met die vraag dan antwoord. Te weinig de reden dat ik altijd meer wil. Maar uiteindelijk was het niet Maar ik weet nog niet maar Het hart dat verlangt, het hoofd dat zit vol. Niets ondernemen, garantie zijn nul. Ik lief dus, ik leef, ik hoef bij even niks. Meet mezelf en I op de bank met Netflix. Te weinig de reden dat ik altijd meer wil. Maar uiteindelijk was het niet veel. Morgen komt ook een nieuwe single uit van haar Losing You, Chloe Clover. En dit was de eerste single die ze een tijdje terug al heeft uitgebracht. Without Your Love, daarvoor hoorde je Totti De Meo. En dan weet ik ook waarom ik het een beetje Italiaans. Het zit een beetje in het geluid Italo wat je vroeger had. Nou, dat is dit zeker niet. Dit is nog even terug een verlangen naar een tijd waar je zou had willen leven. Daar gaat het eigenlijk een beetje over. Same song, different groove van Paul Bond.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 a page fair. So van de jazz eventjes uh, wat uh, willen vragen. Want ja, uh, dit past daar zeker in. Arna Marie, uh, het nummer heet Inside, komt bij Chocolate Box Records vandaan. En daarachter zit uh, Luc Nijman. Daarvoor hoorde je Same Song Different Groove uh, van Paul Bond. En uh, dat uh, is ook alweer van een tijdje terug. Um, deze man hadden we niet zo lang geleden in de uitzending. En zonder dat ik het wist... Maar uiteindelijk had ik het wel kunnen weten... was dit zijn nieuwe single. En dat is van Adrian Kraft. MUZIEK burning love. keeps burning Shami aan van Fabian de Dambers. Daarvoor hoorde je uh, Fire Keeps Burning van niemand minder dan Adrian Kraft. We gaan op naar het nieuws van 8 uur. En dat uh, doen we met uh, deze van Rufus King. Vorige week hebben we ze nog in de uitzending uh, gehad over deze single. Bent komt uit Leiden. Motel Stardust. snap ik dus helemaal niks van, hè? Stap er dan echt een beetje op tijd in. En, en ineens duurt uh, het uur ineens langer. Ik begrijp er helemaal niks van. Maar goed, Rufus King en Mortal starters, dus Ja, uh, dan heb ik eigenlijk maar zo iets om uh, toe te voegen. Want ja, wat kan je altijd doen als je nog uh, iets moet, uh, moet doen? Heb je altijd die 5 seconden van Max van Remberton?